10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Wetenschappers in dienst van het Amerikaanse leger... hebben een nieuwe coronatest ontwikkeld... die in potentie een infectie kan vaststellen... voordat iemand besmettelijk is en de ziekte verder kan verspreiden. Dat meldt de Britse krant The Guardian. De onderzoekers hopen dat de bloedtest de aanwezigheid van het virus... binnen 24 uur na besmetting kan detecteren. En dat is zo'n vier dagen eerder dan de huidige tests. De handel in militaire wapens wordt verboden in Canada. Dat heeft premier Trudeau bekendgemaakt. Ook het gebruik van zulke wapens wordt verboden, het bezit ervan niet. Trudeau noemt verschillende massamoorden als reden voor het verbod... zoals die van een week geleden in de provincie Nova Scotia. Daarbij kwamen 22 mensen om. 1500 type wapens worden verboden. Dat zijn de zogenoemde assault weapons. Wapens die specifiek zijn bedoeld voor militaire gevechten. Steeds meer universiteiten verbieden het gebruik van de video-app Zoom. Deze week besloot de Universiteit van Antwerpen om de app in de band te doen. En dat doet ook een aantal Nederlandse universiteiten. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat steeds meer instellingen zoeken naar alternatieven. Nadat bekend was geworden dat via de app computers zijn gehackt en wachtwoorden zijn gestolen. Van de acht universiteiten die de NOS heeft gesproken zegt de helft geen vertrouwen meer te hebben in Zoom. En bij voetbalclub FC Köln zijn drie coronabesmettingen vastgesteld. De besmette medewerkers zijn voor 14 dagen in thuisquarantaine gegaan. De club noemt geen namen. Volgens tijdschrift Bielt zijn het twee spelers en een fysiotherapeut. Sinds gisteren worden alle spelers in de Duitse eerste en tweede divisie van de Bundesliga getest. Dat is onderdeel van het plan waarmee het seizoen mogelijk kan worden hervat. Daarover moeten de overheden woensdag een besluit nemen. Het weer, vannacht nog een enkele bui en 7 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen en meer zon en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga.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 That one thing that gets the people going. Draait traz rojão, a lenha rojão, pro rojão, fogão, fogão, vem fazer a Vindt hij é um dia de sol, sol alegria de kachel. é curtir o verão. Traz a lenha pro kom vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de brul é curtir o verão. Vem Magalhena, brul vulkan, kom vijf uur. Kom, Magalhena, brul They what what they don't is they just struck. What the fuck? what they don't is they just struck. What the fuck? they don't With no guesses, another artist, The dump, the I'm going to Another artist I care more business. I'm a boss up in the club in the business. Another artist I care more